Op het Maliveld in Den Haag is een pro-Turkse demonstratie rustig verlopen. Zo'n 700 mensen waren naar de manifestatie gekomen die was georganiseerd door het Turks platform. Veel deelnemers hadden Turkse vlaggen bij zich. Op en rond het Maliveld was veel politie op de been om te voorkomen dat de demonstratie uit de hand liep. De laatste tijd zijn de spanningen tussen Turken en Koerden in Nederland hoog opgelopen... Na afloop van de manifestatie sloot de politie enkele straten af... om te voorkomen dat de betogers naar het centrum zouden lopen. Bij Noordwijk aan Zee is het lichaam gevonden van een Canadese man... die een paar dagen werd vermist. Hij had in de nacht van woensdag op donderdag zijn hotel in Noordwijk verlaten... en sindsdien was er niets meer van hem vernomen. Zoekacties leverden niets op. Aan het begin van de middag zag een wandelaar het lichaam drijven in zee.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 36 in Zandvoort. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A9, Alkmaar-Amstelveen, voor knoopend Baddenverdorp, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Get the feeling back Got to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 to give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 Teach me how to dance A fox trot above my head A sock hop beneath my bed A disco ball is just hanging by a thread I'd like to make myself believe turns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 hij heeft dus nu een, waarschijnlijk al een hitje te pakken. We gaan er denk ik snel gewoon eventjes naar luisteren. Hier op CfM Zandvoort is Kimbo de Boer met Tell Me. Waiting won't So long What I need to do, mm -hmm. tell me what I.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 De liefde is zo vaak kapot gemaakt Keer op keer zei ik nooit meer een vrouw Maar rekende toen niet op jou Maar ah, jij gaf mij een knipoog en gaf me je hart ah, jij gaf me de maan, nam me mee uit dan niemands lauw. Heelde mijn angsten en streelde me uit de droom die je gaf Ik wil de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 more than I get I just haven't met you yet I might have to wait I'll never give up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 You're De buurman is vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd die man in de buurt, die van me houdt. Oh, wou ik dat ik met iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Oh, oh, oh, een eigen huis. Iets vaker simpelweg gelukkig was. Oh. ik kan niet zeggen dat ik niet tekort kom. Geen D, geen N, wat gebrek aan liefde is. Vandaag kon ik derde video recorden Van nu we gaan en zei, we zeggen, schrijf schepen maar dat ik mis Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven Maar dankzij hun heb ik een pijn hier gehad En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan Gaan we met z'n tweeën keer uitgebreid in bar Een eigen huis, een plek onder de zon En altijd man in de buurt die van me hout komt Simpelweg gelukkig oh, Een eigen huis Een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt Die van me hoek kon Zo ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpel. Weg, ZANG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 Freddy Kosten en Marco Bezato hier bij CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En ja hoor, het was uh, gisteren zover Talent of the Voice XL. Bij, uh, bij de Krancafé XL aan het Kerkplein 8. En daar uh, vond het allemaal plaats vanaf uh, 9 uur. We uh, barsten het feest los met uh, DJ Danny. En daarna gingen het... De, de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 Maar dan, want er kan ook tijdens de talentjacht gesms sms worden Gebeurt Niet bij alle talentjachten heb ik gemerkt, wel op de visie natuurlijk, maar niet bij zo'n talentenjacht zoals dit in, hier dan in Zandvoort. Maar uh, hoe uh, vond jij dat om mee te maken dat er ook ge-sms kon worden, dus dat je ook feedback van het publiek eigenlijk meekreeg? Ik vond het wel leuk. Ja, ik, had het ook, ik heb het twee keer eerder meegemaakt aan de talentenjacht en dan was dat dan niet. Maar ja, dit, dit maakt het nogal nog leuker. Merkte hier ook een verschil? Uh, ja, ja, kijk, ik heb nu, nu natuurlijk niet gehoord hoeveel mensen ik gekregen heb. Maar ja, je, joh, je ziet wel dat de mensen in de zaal daar ook meer mee bezig zijn. Ja, want uh, je staat uh, in de halve finale op, uh, op uh, 20 januari. vindt dat plaats? Je ja. gaat nu natuurlijk hartstikke hard nadenken, wat ga je dan doen?